Het is 7 uur, Jeroen Tjapke aan met het NOS-journaal. Verslechteringen van het ontslagrecht en de WW zijn volgens de vakcentrale FNV onbespreekbaar. Dat heeft FNV-voorzitter Heerts bekendgemaakt na een vergadering met de federatieraad... waarin de FNV-bonden zijn vertegenwoordigd. De FNV gaat nu eerst onderhandelen met de werkgevers over de sociale agenda. Pas daarna gaan we naar het kabinet, zei Heerts. De FNV zegt dat er in Den Haag een zware klus te wachten staat... om de rampzalige plannen van het kabinet om te buigen.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 De Griekse oud-minister van Defensie Tsoghazopoulos is veroordeeld voor belastingontduiking. Hij moet acht jaar de gevangenis in en krijgt ook een boete van 520.000 euro. De oud-minister had een huis in een van de duurste wijken van Athene en had daar geen belasting over betaald. Ook kon hij de herkomst van 100.000 euro aan aandelen en contanten niet verklaren. De oud-minister van de Socialistische PASOK-partij is de eerste landelijke politicus die gevangenisstraf krijgt voor belastingontduiking. In het westen van Irak zijn tientallen Syrische militairen doodgeschoten, melden Iraakse veiligheidsfunctionarissen. Wie dat heeft gedaan is niet duidelijk. De Syriërs zouden op de vlucht voor Syrische opstandelingen de grens met Irak zijn overgestoken. Toen de Iraakse autoriteiten de militairen via een andere grensovergang terug naar Syrië brachten, werden ze beschoten. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen volop zon. Het wordt zeer zacht. met 10 graden op de Wadden tot rond de 15 graden in het midden en zuid van het land. Vanaf woensdag komen er meer wolken. Dit was het NOS voornaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie. De Apelspit zit er bijna op. Nog een laatste restje: files op de A1 Amsterdam naar Apeldoorn. Er staat bij Voorthuizen drie kilometer door een ongeluk. De rechterrijst ook is bij Voorthuizen dicht. Op de A6 Ledenstad richting Muiden tussen Ledenstad en Almere Buiten-Oosten 5 kilometer. En op de A13 richting Den Haag staat in Ibenburg 3 kilometer.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 De NTR. Dames en heren, goedenavond. Als er één ding echt verschrikkelijk is aan cabaret... dan is het wel dat het publiek van tevoren weet... dat de cabaretier rare dingen gaat zeggen... waarom gelachen moet worden, zegt onze gast. En dat is opmerkelijk, want hij is cabaretier... al moet meteen worden gezegd dat de woorden... dwars en tegendraads in felrood neon staan te knipperen. Op zijn voorhoofd. Hier is Miga Wertheim. Uw presentator is Jelly Brouwer. De vorige keer dat je hier was, was na aanleiding van je allereerste show. In 2005 was dat, oktober geloof ik. En toen hadden we het over uh, het park hier om de hoek dat vernoemd is naar jouw bedovergrootvader, het Wertheimpark... hier om de hoek bij Studio Desmet. En een paar weken geleden hoorde ik opeens weer over die, die bedovergrootvader van jou... op deze zender, dat er een doosje met waardepapieren gevonden zou, wo uh, zou zijn. Heel mooi verhaal. In de uh, uh, Soul Kitchen, een discotheek die verbouwd wordt. En dat is dan de, het oude bankgebouw waar jouw opa, de bankier, overgrootopa... Uh, werkte. Heb je er zelf helemaal niks van gehoord? Je wel ja, ik wist niet dat het, dat het het bankgebouw was. Ik geloof dat er een paar aandelen zijn gevonden die nog van die bank waren, die al voor de oorlog niet meer bestond. Oh, dat is niet die bank uh, wat daarna de Soul Kitchen werd? Maar misschien ook wel, hoor. Nee, nou. dat, dat, dat, dat, dat, die informatie heb ik niet gekregen. Maar ik heb begrepen dat ze nou die nachtclub uh, die willen ze nou uh, Eep noemen, ja. omdat hij Abraham Wertheim heette. Eep. Klinkt ja. behoorlijk hip. Ja, hoewel als ik nu een nachtclub zou beginnen in deze tijd, zou ik hem The Recession noemen. Vind ik een betere <laughs> naam. Maar... Heb, je, heb je iets gezien trouwens van dat doosje met die uh, waardepapieren? Nee, nee, alleen dat iemand mij uh, het, het kantenknipsel uh, toestuurde van heb je dit al gezien. Ja. Voor de rest uh, weet ik er niks vanaf. En ken je die discotheek, Zo Kitchen, hebben we er wel eens gedanst? Dans jij wel eens? Nee. Nou, nee, ik ben, uh, ik, ik ben niet zo heel goed in, uh, in, uh, in, in, in feesten, in, uh, in disco en dat soort dingen. Nou, ik vind, dansen vind ik heel erg leuk. Zag ik maar ook. Maar hele, uh, hele harde muziek vind ik iets minder. Hmm. En het, ja, ik, ik, ik vind uiteindelijk het dansen wel leuk. Maar het indrinken en al, alle andere rituelen, dat, dat, dat vind ik altijd wat moeilijker. Hmm. En niet kunnen praten met elkaar als je even gedanst hebt, vind ik ook moeilijk. Ja, dat danst ook dan een stuk minder lekker, daarna weer. Ja, nou ja, goed. Maar ik, op zich vind ik dan, dansen zelf vind ik heel erg leuk. Vroeger wilde ik wel danser worden. Ik heb ook gedanst. Uh... Heb je gedanst? Ja, ik, ik was zo'n jongen op ballet. Maar dat was allemaal vrij hopeloos. Wie? Hoe oud was je toen? Um, ik denk vanaf mijn twaalfde of zoiets. Na dat jaar in New York? Want daar heb je toen van je tiende tot je elfde gewoond. Toen kwam je terug. Ik was ballet. keeper bij het voetbalteam. En toen heb ik daarna, was mijn keepersplek inderdaad ingenomen door het zoontje van de coach. Dan heb ik nog een jaar gevoetbald. En toen werd er ook steeds meer uh, gescholden en zo. En, uh, en op een gegeven moment uh, dacht ik, ik ga op uh, ik ga ballet. Maar dan heb ik op voetbal geloof ik gezegd dat ik bij de Harmonie ging. Oh, maar maar uh, ja, ik, ik heb daar ook helemaal niet het talent voor. En bovendien was dat in de provincie ergens. Ik was het enige jongetje. En op een gegeven moment was er een moeder die zei... maar er staat een jongen tussen die meisjes van twaalf die zich omkleden. Dus moest ik in een wc me omkleden in mijn eentje. Nou ja. Dus dan zat ik in mijn eentje zat ik in, in mijn balletpakje op de wc. Dus het is niks geworden. Maar ik vind nog altijd, vooral moderne dans, vind ik nog altijd echt... En weet je niet te nog wie, of wat je ertoe aanzette dan? Had je iets gezien of zo waardoor je dacht, dat wil ik ook? Ja, ik, ik weet niet. Ik, er zijn wel een paar dansvoorstellingen ge, die ik gezien heb toen ik klein was. Die ik mooi vond. Maar uh, ja, ik weet niet. Ik, het, het, op een gegeven moment stond het idee... Het bewegen en zo vond ik, vind hm. ik heel leuk. Maar met sport vind ik het altijd zo jammer dat het dan... Uh, dat, dat het dan heel erg tegen elkaar gaat. Ik weet niet het leek me heel erg leuk. Ik heb wel een keer een schoolvoorstelling van het Scapino Ballet gezien. Oh ja. Zo'n voorstelling waarvan de dansers waarschijnlijk na afloop dan dachten... oh mijn god, waarom moeten we dit doen? Het is gelukkig weer voorbij. En dan zitten voorbij. er drie of vier kinderen in de zaal... die dat dan wel heel erg mooi vinden. Hmm. En daarvan was jij er dan aan. Ja, dat herinner me die voorstelling. De Blauwe Zaal in Utrecht, schat en, en wat vind je ervan dat er nu weer een landmark komt? Zo heet het dan geloof ik, hè? voor die bed over grootvader. Dan hebben we straks dat park en dan ook nog Eep, de nachtclub. Oh. Ben je daar trots op eigenlijk? Nou, ik, ik, vind het, ik vond het wel grappig. Ik ga er wel kijken als het, uh, als het klaar is. Hm. Ze zullen je wel vragen voor de opening, denk je ook niet? Ik heb Nou ja, er zijn nog wel meer, uh, meer afstammelingen. Maar uh, ja, misschien zou het leuk zijn. Hm. Um, het is uh, de maandag na de première. Dat betekent dat de kranten zijn verschenen met, uh, met de recensies. NRC was er al, vijf sterren. Nou, dan denk je, ik heb ze allemaal binnen, toch? Of niet? Doet het er nee, dan nog naartoe toe wat de andere kranten doen? Ik, ik, ik, uh, ik, ik, ik, ik was er niet... Ik, ja, nee, ik vond het wel heel erg leuk. Maar ik, ik, uh, ik, ik, ik dacht, ik zie het wel. Ik heb, uh, ik heb nu een aantal programma's gemaakt... En ik heb steeds minder die recensies nodig om voor mezelf te weten... of ik tevreden ben of niet. Dus in het begin bij de eerste twee programma's... Vond ik het heel erg, merkte ik dat het, dat, heel erg, dat het mij veel meer bezighield... omdat ik een soort toestemming wil hebben van... van ma, klopt het dat ik hier op het podium sta? Maar inmiddels, ja, het, het, is dat, de, die onzekerheid is wel weg. Ik vind het heel leuk om te doen en ik weet dat, dat ik bepaalde dingen wel kan. En er zijn, ik vind het heel leuk als collega's het leuk vinden, of mensen die ik bewonder, uh, dat die opeens in de zaal blijken te zitten. en dat, dat, dat, dat vind ik... Dan heb je al die sterren en juichkreten van de heren en dames recensenten nou, eigenlijk ik, niet ik, meer nodig. Ja, ach, ik vind het wel heel erg leuk. Maar bovendien is een, een, een slechte recensie makkelijker dan een goede recensie. In welke zin dan? Een slechte recensie, daar kan je heel lang over nadenken. En denken, wat, wat een klootzakken. En ze snappen het niet. En kijk nou. En een goede recensie word je een beetje... Ja. bevestigd in wat je toch al dacht? Of... Nee, nou, oh nee, helemaal niet. Nee, dan denk ik, ja, ja, wat lief, wat leuk... dat iemand zo welwillend de voorstelling nee. heeft willen begrijpen. Maar in principe is de. Kijk, ik heb de voorstelling afgemaakt op donderdag. Zo voelt het voor mij heel erg. En daarna mogen mensen ermee doen wat ze willen. En uh, het is heel erg leuk als mensen daar heel welwillend... Uh, mee omgaan en, uh, en andere mensen die zullen die zullen die die zullen het helemaal niks vinden ja, maar de, de die voorstelling de, de, is niet meer van mij die is van die mensen dus ik vind dat heel interessant om te kijken wat en... er gebeurt maar in die zin zei, ze, ze, zei jouw impresario helga voets dat zij in elk geval een beetje teleurgesteld was... en dacht dat jij dat ook zou zijn, ondanks al die juichkreten en sterren. Omdat uh, zij precies zegt wat jij nu ook zegt, dat jij er dan van uitgaat... ik heb iets gemaakt en dat is dan het begin... en vervolgens is het van het publiek en dus ook van nou, de recensenten. Dat is dan leuk van, van sommige recensies... is dat je voelt dat de recensent probeert er iets aan toe te voegen... er zelf iets mee te doen. Ja, een analyse. Uh, of... Een analyse en, en, en, en misschien ook iets uithalen wat ik er niet per se ingestopt had. En is... de, wie was dat? De, in het NRC was het Ron Rijgaard, die, mm. die, die, die de recensie had geschreven. Dat, uh, dus dat, dat, dat, dat vind ik heel er, erg leuk. Ik ben ik gewoon benieuwd van: God, wat doet het bij iemand anders? En wat had hij toegevoegd? Oh. Of wat had hij opgemerkt waar jij misschien zelf niet bij stil had gestaan? Ja, ik moet heel erg bekennen <laughs> dat, dat ik er, dat nu even dat niet heb. Dat, dat, dat ik gewoon uh, buitenproportioneel weinig mee bezig ben geweest. Mijn kinderen werden jarig. Op de, dag van de, op de dag van de première. Nee. En toen hebben we het verjaardagsfeestje uitgesteld. Dus ik was heel erg moe. Na een week kleine comedie in de première was... hebben we de volgende dag hebben we de verjaardag gevierd. Het heeft grote indruk op me gemaakt. Vandaag heb ik uitgeslapen... en een paar hele nodige rekeningen betaald... en dingen gedaan die ook allemaal stil lagen... En nu zit ik hier en moet ik eigenlijk nog avond eten. Dus ik heb er, ge geloof ik, iets te weinig over. Nou, wat ook wel heel erg gezond is. Hoe maar oud zijn ik, ze vond, ik vond het. Ten ik las het en ik dacht: wat... nee, één. Eén. Oh. Maar. Uh, dus ik, ik ben er heel. Uh, in, ik, ik vind het heel leuk dat, dat, dat. Ik moet het nog eens een keertje rustig lezen. Um, en uh, het, het is gewoon spannend om te zien dat mensen ermee, uh, ermee verder gaan. Dat, mm. Zo voel ik het een beetje. Zo'n voorstelling. Uh, die geef je af en daarna mogen mensen. En het is wel te, wat, wat eerder teleurstellend. Het is, en dat bedoel ik, dat het makkelijke recensie. Het makkelijker ja. is om over een slechte recensie te praten. Dat is uh, als je leest dat. Als, als een recensent het heel erg één op één pakt. Dus als ik op het podium zeg. Ik weet niks te zeggen. Dat er dan staat. Hij weet niks te zeggen. Dat, dat ik denk, ja, maar het is een theatervoorstelling. Dus dat. dat, dat nou ja, goed. Dat is niet en, de bedoeling. En, dat en, en, nou en wat dat huis. betreft. En ik geloof dat dat. Dat is een teleurstelling die ik wel uh, met Helga deel. Uh, de, dus mijn impresario, uh, mm -hmm. um, dat is dat je, dat je vaak bij cabaret, en niet altijd, maar dat je uh, gerecenseerd wordt door mensen die musical en cabaret recenseren. Dat is hun referentiekader. Um, terwijl dat niet per se mijn referentiekader is. En dat merk ik wel eens, dat ik dat. Ik, uh, ik, dat dat, dat zo'n dat, dat dat verschil je is van smaak. Voor, voor een nou, literatuurcriticus bijvoorbeeld. Nou, dat weet ik niet. Maar ik zou. Ik, ik, ik, ik weet. Ik, ik, die volg ik niet. En ik, ik ben ervan overtuigd dat schrijvers weer eenzelfde ongemakkelijke houding hebben ten opzichte van uh, literatuurcritici. Alleen het is in literatuurkritiek, geloof ik, wel iets meer gebruikelijk. Uh, om uh, ervan uit te gaan dat als iemand uh, op het podium iets zegt. dat daarover nagedacht is. dat dat misschien ook andere dingen kan betekenen dan wat je rechtstreeks zegt. En dat je sommige dingen via de via de muur speelt en dat het niet allemaal aan het einde... dat je dan persoonlijk uitkomt leggen waar de voorstelling over ging. En, uh... Dit wat betreft het niveau van de cabaret -recenten. Nou ja, maar dat, dat, ach, het is ook, dat is ook heel flauw. Omdat, want ik, er zijn dus nu dan ook hele goeie en dan, dan, dan zeg je dat weer niet. Maar ik vind het vooral heel leuk als... Uh... Als, als ik merk, en er zijn een paar keer, een paar keer zijn er stukken geweest... waarin iemand echt met mijn voorstelling verder is gaan denken... Dat, dat vind ik wel ontroerend. Ja, dat is wat je gewoon graag Om, wil. Omdat of... ik denk, jeetje, ik heb heel er erg mijn best hierop gedaan. Het betekent, voor mij betekent het van alles. Mm -hmm. Maar ik probeer de voorstelling wel altijd zo te maken... dat het onduidelijk is waar die nou over gaat. Want op het moment dat het duidelijk is waarover die gaat... dan, ja, dan ben je uitgepraat. Dus en dat het... is precies waar de voorstelling over gaat dit keer. Jouw vijfde voorstelling. Toch, voor een heel Hope. belangrijk deel. Ja, ja. ongetwijfeld. Goed, uh, luisteraars kunnen zich melden. Uh, vragen stellen, opmerkingen plaatsen. gaan naar onze website radiokunstof.nl Of meld u via Twitter, hashtag Radio Zoals gezegd, uh, Micha Wertheim is uh, te gast. Hij was hier in uh, 2005, uh, na nou, aanleiding van zijn allereerste programma... Wertheim voor Beginners. En nu is uh, zijn vijfde theatervoorstelling een uh, feit. Voor je het weet, zo heet het. En uh, Wertheim heeft zich inmiddels ontwikkeld... zo heet het dan, tot een vaste waarde in het cabaretlandschap. Uh, de denkers, nee, een de, de denker onder de cabaretiers... zo word je ook wel omschreven. Wat vind je eigenlijk van die omschrijving? Nou, het zijn, de, als ik... Het zijn allemaal van dat soort omschrijvingen die het heel moeilijk maken om gewoon weer een nieuw programma te maken. Want het is allemaal, het is allemaal niet waar. Het is heel leuk, en het, maar als ik een nieuw programma moet maken, dan sta ik echt weer helemaal aan het begin. En dan is het letterlijk de eerste keer dat ik denk, ik zou bij God niet weten waar ik over moet praten. Dus ik vind het Laat heel... staan denken? Nou ja, ik heb dan wel een paar ideeën, maar dan... Ik heb zelfs als ik een zomerstop gehad heb. Ik neem een oud programma weer op. Dat ik het dan lees. Dat ik denk, maar wordt er. Gaan mensen hierom lachen of zo? Dat ik, omdat ik het al ken. Mm -hmm. ik kan, ben ik er zelf niet zo erg door verrast. En dan moet ik het weer eventjes echt. ja, opnemen. om door te hebben van. Oh ja, nee, het klopt wel. Het is een. Als apparaat klopt het. en ik kan dat apparaat opvoeren. Maar ik heb. Nee, ja, dus ik vind. Ik. ik er zit, in deze voorstelling zit ook een stukje waarin ik een, een, een heel, heel lovend stukje uit de krant voorlees. Uit de NRC, een, een ja, essay. Een essay. Maar daar kan je dus helemaal niks mee. Als, als je iets moet maken, kan je niet zeggen. Ik, daar ben ik, ook, uh, ik was toevallig net naar die tentoonstelling in het stedelijk. Van weet die man. Mike, die, Kelly. Mike Kelly. En dan sta ik aan het begin van die tentoonstelling. En dan staat er in die tekst ook wel drie keer dat hij belangwekkend is. En dan denk ik, maar wat, wat moet ik daar nou mee? Mm -hmm. ik, ben, ik, ik kom kijken. Ik wil me niet weten of hij belangrijk is. Sterker nog, ik vind als er één plek is waar status er niet toe doet... dan zou het in de kunst moeten mm -hmm. zijn. Nou dan weet ik wel dat het, dat het stedelijk precies tegenovergestelde is. Dat dat een en al status is. En uh, het is belangrijk om jezelf daar wel aan te herinneren... als je zelf iets gaat maken. dat Je, je bent niet... Je, je, je, je bent niet goed. Hooguit heb je toevallig een voorstelling gemaakt die goed gelukt is. Maar op het moment dat hij af is, is hij al niet meer van mij. Dan, dan, moet ik, dan vind ik het heel leuk om hem te mogen spelen. Maar hij is alleen maar goed omdat andere mensen er iets mee kunnen. Nou ja, het is wel, dat is ook letterlijk wat je in een voorstelling zegt. Dat het uh, toevallig goed gelukt is. Maar is dat de basis van... Zie je dat echt zo? Dat het nou, toeval... ik, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Maar voor mij is als ik iets maak, is het een soort collage. Er komen allemaal ideetjes bij me op en, en verhalen en dingen. en die, die, die, die gooi ik allemaal voor me als puzzelstukjes op tafel... zonder dat ik weet wat het uiteindelijk voor puzzel moet worden. Weet je nog waar en... het mee begon? Was het een gedachte, deze voorstelling, voor je het weet... Ja, ik wist wel dat ik heel graag iets wilde maken over het maken van een voorstelling. Over, en niet alleen het maken van een voorstelling, want dat is alleen maar misschien interessant voor iemand die zelf een voorstelling maakt. Mm -hmm. Maar over um, iets aan iets nieuws beginnen, wat je nog niet weet. Jezelf opnieuw uitvinden of een nieuwe gedachte ontwikkelen. Uh, dat, dat, dat, dat, uh, ik wil de eerste voorstelling voor alle duidelijkheid noemen, want ik heb maar toen dacht ik, ja, dat of een aantal mensen zeiden, ja, dat wordt uitgelegd alsof je dan uh, een lezing komt geven voor alle duidelijkheid. Mm -hmm. Maar ik bedoelde meer van, als eenmaal iets duidelijk is, als je iets snapt, dan is de betovering er vanaf. Dan is het onttoverd. Mm. En hoe ouder je wordt, hoe meer je snapt, denk ik. Of ja. uh, hoe meer je leert. En aan de ene kant is dat iets heel erg leuk. Als je soms dan lees je een... In de, in de krant gebeurt het niet zo vaak, maar als je een essay leest, dat je opeens echt op een, een nieuw inzicht komt. Dat je, dat je een. Uh, uh, ik, ik las een essay van uh, uh, Zeddy Smit uh, in de. de ik geloof, ik geloof de New York Review of Books. En dat ging over dat uh, uh, liefde dat dat, dat dat helemaal niet iets leuks is, maar eigenlijk iets ja. verschrikkelijks. De, het verschil tussen, nee, tussen geluk. En plezier. Plezier, zei zat ze, is een lekker bord eten... of iemand die naar je glimlaagt of een mooie zon. Mm -hmm. Maar geluk is de voortdurende ervaring dat je weet... Dit kan, ook, dit kan ik allemaal kwijtraken. Dus het geluk dat je hebt als je van iemand houdt... dat is, dat is helemaal niet, dat is niet leuk. Dat is namelijk een soort verschrikkelijk stom verband dat je aangaat... waarin je weet, dit gaat eindigen in scherven. Ja. Ooit. <laughs> en dat, en dat, als, je dat dan, als ik dat dan lees, denk ik... oh jeetje, ik heb iets... Niet... en dat is een heel bijzonder moment... Um, Waarop je even die grote waarheid ziet. Dat je even iets. Ja, herkent. Even een, ja en, um, en voor. En dus, deze voorstelling. voor je het weet dacht ik, ik wil iets doen over dat moment dat je iets nog niet snapt, maar denkt, ik, ga het be ik, begin, het, ik begin het te zien. Mm -hmm. Maar het is een heel, dat was een soort vaag idee. Vervolgens heb ik dat allemaal weg moeten gooien. En toen ben ik, dan ga ik gewoon beginnen. Ik denk, ik ben cabaretier en uh, mijn stijl is grappen. En dan gewoon alle grappen die me te binnen schieten, maar ze achter elkaar vertellen. En dan eens kijken hoe ver ik ben. En dan om ze aan elkaar te maken. Alsof je soms... in Toomler staat. Ja, als, als, als dat ben ik ook begonnen in Toomler, de, de mm -hmm. Comedy Club, waar, waar, ik, waar ik ook uh, tien jaar geleden begonnen ben. Dan ga ik gewoon eerst eens een avond presenteren. En dan heb ik bijna helemaal niks. Maar dan, je moet iets zeggen. En dan langzaam maar zeker door een soort hele rare druk beginnen er dingen te komen. En dan moet je hem. Ik moet er dan maar, ik wou zeggen, je moet er maar op vertrouwen dat die dingen allemaal dat ze voor een reden uit mijn hoofd komen. Want, um... En heb je dat vertrouwen inmiddels bij je vijfde programma? Nou, de, de, het is stomme stom, is dat ik, als ik aan het begin dan, Ik had, heel erg vertrouwen. En dan, hoe dichter het bij komt, hoe meer ik denk van ja, maar ik heb geen idee eigenlijk. Ik heb, en dat is natuurlijk, en dan weet ik wel van dat is waar het moet beginnen. Want als mm -hmm. je namelijk al weet wat je wil gaan doen, dan kom je, ga je iets heel verkrampt maken. Dan ga je naar een doel toe werken. Terwijl ik, ik, ik wil het me ook een beetje laten voorkomen. Dus dan, die puzzelstukjes liggen dan allemaal daar. Als je een collage maakt, dan knip je eerst uit allemaal kranten... knip je gewoon foto's waar je wat mee hebt. En dan moet je niet meteen al denken van het wordt een collage. waarin. Nee, gewoon wat je leuk vindt. En mm -hmm. dat dan neerleggen. En dan leg je het allemaal neer en dan denk je... oh, wat dit is wel mooi. En dan opeens denk je, ja, maar dan heb ik hier eigenlijk nog niks. En dan gooi je het allemaal los en dan begin je weer opnieuw. En dat is, dat is voor mij wel het plezier van het maken. En dat moet je dan durven daarmee doorgaan. En het, wat hooguit moeilijk is na, na, na, na zoveel jaar... is dat ik steeds beter word om de indruk te wekken... dat het wel goed zit tegen het publiek... terwijl ik vanzelf van binnen weet... van ja, maar dit zijn hele makkelijke trucjes die ik nu gebruik. En dat is niet wat je wil? Nee, voor mij is het belangrijk dat ik zin heb om er een jaar lang mee te touren. Ja. Dus als ik het idee heb dat de voorstelling dat het ergens niet deugt, dan is dat voor mij ook gewoon helemaal niet leuk. <laughs> Wat was het moment waarop plezier... je wist dit deugt? Dit, dit, ik heb het nu. Dit is het. Uh, dat dit, was dit is woensdagochtend om zes uur. De première s ochtends. En de première eigenlijk pas woensdagmiddag. Toen kwam uh, toen tijdens de repetitie uh, opeens had ik iets in mijn hand waarvan ik dacht... oh, dat moet ik dan in de prullenbak gooien. En dat werd een heel belangrijk moment in de voorstelling. En toen dacht ik opeens, ja, nu, nu klopt, nu zit hij nu, nu, nu is de voorstelling af. En dat voelde ook alsof hij nou... nu is hij niet meer voor mij. dus wil zeggen, ik moet hem nog wel heel erg mijn best doen om goed te, te spelen. En op de première had ik dus erg het idee van... nou, dit kan ik met plezier laten doen. De dag na de première was ik zo moe. Dat, dat het een wat minder goede voorstelling was, als ik heel eerlijk ben. Hmm. En de dag daarna ging je alweer beter. En dan nou mag ik morgen mag ik in Kuik... mag ik uh, het begin van een hele lange tour eraan werken... om hem steeds beter te maken. En dan zullen er nog wel grapjes bij komen of dingen uitgaan. En, en vooral ook stiltes die ik anders kan laten vallen. En dat maakt het dan nog interessant om hem een jaar lang te spelen Dat vind ik heel erg leuk. Omdat wat ik, als je iets maakt van mij gaat... het, het is een heel persoonlijk... Uh, verhaal niet één op één. Ik vertel niet zozeer wat er in mijn leven gaande is aan het publiek. Maar voor mij is het wel: alle grappen hebben een, hebben een plek die, die. Dus dat is heel leuk om, daar, om daarin te stappen en daarmee te spelen, letterlijk. Zoals je ook uh, met Playmobil kan spelen. Hmm. En dat uitgangspunt was dus voordat je het weet. Dus de, het nou, moment... dat maakte het wel gek om deze voorstelling te maken. Want ik wilde een voorstelling maken over die toenemende spanning die je hebt vlak voordat je. Dat je denkt, ja, ik heb. De, want als de voorstelling af is, dan denk je opeens... ja, dus tuurlijk moest die zo zijn. Hm. Want dat klopt helemaal. Maar een paar tellen daarvoor weet je dat nog niet. Dus terwijl ik hem maakte, probeerde ik ook zo nu een afstand te nemen... en te zeggen van, klopt dit nou met wat er nu ook aan de hand is? Want dus daarom, ja, is dat, dat, dat is wel raar. Het was een soort parallel proces. Aan de ene kant was de voorstelling nog niet af. Maar daar, daar kon ik heel veel inspiratie uit halen over het feit dat... Uh, en, en dat is ook het beeld wat we zien. Hè? Op het moment dat je binnenkomt, zit jij daar op het podium... Uh, alsof je nog bezig bent uh, met het schrijven van de voorstelling. Ja. Die suggestie wek je. En uh, we zien jouw levensgrootte in beeld. Ik dacht ook tijdens de première daar nog best iets belangrijks... toen ik dat zat te schrijven. Terwijl je dat zat te schrijven. Ja. Ja, ik heb voor mij gehad dat ik die, de concentratie op het podium... met het publiek erbij is voor mij. Dat is de grootste concentratie. Ik denk dat ik daarom ook cabaret... Maak, omdat, ik, omdat ik blijkbaar uh, die concentratie heel erg nodig heb. Ik heb hem ook wel bij een deadline voor een column. Mm -hmm. Maar ik denk een schrijver die moet, dat, die moet dat twee jaar lang of een jaar lang of, of langer... in zijn eentje op een kamer mm -hmm. opbrengen. Uh, dat lijkt me heel bijzonder om dat een keer te kunnen doen. Maar voor mij werkt het in ieder geval voorlopig heel goed... om het gewoon met heel veel tryouts te doen. En dat is heel dankbaar dat er dus mensen heel veel mensen kaartjes kopen voor een try-out. En bereid dat zijn... Dat ze gewoon eigenlijk bij mijn repetitie gaan zitten. En dat doe ik echt mijn best om daar een leuke voorstelling van te maken. En, en, maar ik heb dat heel erg nodig, dus dat is... Ja, wat maar hele... wat gebeurt er dan? Want je bent niet de cabaretier uh, van de vette lach. En, en, en dat je daar de hele tijd op speelt, toch? De, de... Nou, ik, ik, ik, ik wil wel graag dat mensen heel hard moeten lachen. Ja, dat snap ik. Ja, maar ja. het is niet zo dat je uh, uh, daar de hele tijd op speelt. Of wel? Nee, nee, maar het is wel zo dat je... Want wanneer weet je dan dat hij af is? Als het niet alleen maar daarover gaat? Nee, nou, dit, dit, het is stijl... En vormde, nou, als de vorm, als het. Als het, um, het is als een machine, als die in elkaar zit. en je zet hem aan en het, en het, en het wieltje loopt spaak, dan moet je hem weer uit elkaar halen, dan zit er toch ergens een schroefje niet goed. Mm. En dat is een beetje de voorstelling, dat je denkt van ja, maar er zit, ik zeg hier iets. En aan het einde heeft, heeft dat helemaal. Klopt het, klopt het niet. Ik had gedacht dat dat nog ergens terug zou komen. Dus ik had een, de, een bepaald decorstuk gebouwd waarvan ik wist die wil ik hebben op een gegeven moment moet je dan die knoop doorhakken. En dat ik dacht, ja maar, nu staan ze, dan hebben ze toch niet de functie die ik wilde. Dat ik denk, ja, wat, wat dit moet, dit, ik ben hier niet gelukkig mee. En dan, en op een gegeven moment, op een gegeven moment dacht ik, ja, nu is alles wat ik zeg, klopt binnen de context van die vorst. En het is een kleine wereld, maar dat is een soort ecosysteem. Het moet wel kloppen, alles moet elkaar in leven houden. Ik onderbreek want er is verkeersinformatie. Oh. ABB Verkeersinformatie. Er staat een file op de H1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoeverlake en Voorthuizen, vier kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. En het gaat nog even duren voordat die rijstrook weer open gaat. NTR. Speciaal voor iedereen. Micha Wertheim is de gast, cabaretier. Ik spreek met hem over zijn nieuwe voorstelling uh, voor je het weet. Uh, wat zo opvalt. Uh, tijdens de voorstelling, maar ook nu weer in, in, uh, in het gesprek... is dat jij eigenlijk de hele tijd um, kan kijken naar wat er aan de hand is... of wat er op het moment uh, gebeurt. Op een, uh, een metaniveau de dingen beschouwt, bekijkt, ervaart. Is dat een houding die er gewoon altijd was? Nee, ik kan het ook omdraaien dat ik het heel moeilijk vind... om het moment zelf <laughs> gewoon te beleven... zonder daar steeds met, van een afstand naar te kijken... Is dat zo? Terwijl ik, denk... ik heb er heel erg het gevoel op dat jij nee, is... een soort overbewustzijn hebt. Zie... Ja, nee, maar dat is niet per definitie iets waarvan ik, waarvan ik denk, dat heb ik nou getraind of zo. Eerder iets waarvan ik denk, ja, um, juist. Juist op het podium of zo, of als ik nou zeg waar, waarom ik dans dan heel mooi vind, mm -hmm. is omdat in dans zit. weinig beschouwing. Het is de dans is de dans zelf. Soms mm -hmm. zit er, er wel, kan dat heel mooi gedaan worden met video in een dansvoorstelling dat je opeens de danser weer terugziet of dat je heel erg ziet dat de danser moe is, dat dat onderdeel wordt van een dansvoorstelling. Dat bewonder ik altijd wel. Het is eerder dat ik er, dus dat ik eerder dat ik er zelf aan wil ontsnappen soms van altijd. Een soort meta-houding nemen waarin je naar jezelf zit te kijken. En daarom is het juist zo prettig daar op dat podium met dat publiek. Omdat dat echt dan het moment is. Ja, en, en zeker als de voorstelling af is, dan staat de tekst ook vast. Dus dan hoef ik daar niet <lacht> altijd wel over na te denken. Zo'n interview vandaag, ik vind het wel leuk, maar ik zie er ook altijd heel erg tegenop. Omdat ik dan weet dat ik heel erg naar mezelf ga zitten luisteren. En ga denken van, oh, maar vind ik dit dan? En waarom zeg ik dit dan? Ik zou eigenlijk heel veel try outs interviews willen doen... en dan uiteindelijk zelf het interview willen monteren. Um, da, ik... Dan, dan, dus, maar ik vind het ook wel heel leuk om, om het mm -hmm. wel te doen. Ja, want het is ook zo grappig, want ik kijk dan naar jouw ogen... en het lijkt net alsof daar van alles gebeurt. Inderdaad alsof het te zien is dat je ondertussen uh, al bezig bent... met wat er aan de hand is. Alsof het ook helemaal niet vanzelfsprekend is... dat jij hier zit en dit allemaal zegt. Ja, ik vind het ook niet helemaal <lacht> vanzelfsprekend, toch? Ik vind het altijd heel... Ja, nou ja, goed, ik vind het heel leuk om hier te zijn. Maar het is een raar fenomeen dat je dan met iemand gaat zitten praten... en dat er allemaal mensen meeluisteren en dat je dat gewoon vindt. Ja, want dat is niet gewoon. Gaat door jouw hoofd. Nee, maar ja, in een normaal gesprek met iemand denk ik ook eens midden in een gesprek maar dat zal iedereen... dat je opeens denkt, oh, we zijn nu gewoon met elkaar aan het praten... <lacht> Ja, niets is vanzelfsprekend. Nee, ja. ja, goed, dat is ook allemaal een open deur. Ja, ontzettend ontzettende open deur. Een um, uh, writersblok, daar gaat het ook over. Um, dat, dat is trouwens gek, want het lijkt dan opeens in de lucht te hangen. De, de, Renate Dordestein die een boek schrijft dat over writers Dat hoorde ik block, in ja. de kleine komedie, ik moet dat nog lezen... Ik heb dus, ik weet niet wat, wat, wat zij over dat writersblok. Uh... Want ze hebben het jou heel erg afgeraden. Hè? Helga Voet en Dick van Toorn, je regisseur, die hebben gezegd: ja. uh, dat is, nou, het is uh, wel een groot weg. En toch om over wilde het jij. Te zeggen dat er, nou, ik vond het heel grappig om letterlijk een writersblok op het podium neer te zetten, waar je dan wat daar gewoon staat. Ja. Uh, uh, uh, uh, over, uh, over, over wat wonderlijke recensies, dat, dat in de Telegraaf stond, dus, je zou vermoeden dat die writersblok heeft, maar dat is niet met zoveel woorden gezegd. ik dacht, nou, er staat er nu toch geen letterlijk op het podium. <lacht> en ik wijs ernaar en ik zeg dat is een writersblok. Dat bedoel ik met dat is soms dat je denkt: van ja, heb je wel. Een, wat, waar was jij dan? Maar goed, ja, ik, ik vond dat heel grappig en dat, dat is het een beetje. Ik heb dus. Die ervaring heb ik inmiddels. En dat, mm -hmm. dat, is, dat is iets wat ik van mijn eerste regisseur dan wel geleerd heb... van Pieter Bouwman. Als jij die fantasie hebt dat het je leuk lijkt om op het podium te staan... met, met wat dan ook, dan, dan moet je dat maar volgen. Want dat is echt dat is het enige, de eken, enige baken in, in mijn fantasie dat ik heb... is dat wat ik fantaseer. En als en ik mezelf ga censureren... Nou, ik, ja, ik kan mezelf ervan afhouden. Want dat, dat, dat, dat, dat gaat er dan weer uit en er dan weer in. En zo komen er heel veel dingen. Maar uiteindelijk is de kunst om het dan toch maar te durven. Want als, als ik het niet doe... En ik, ik snap ook wel uh, waarom... Ja, het heeft, het is, er zijn bepaalde dingen die moet je niet moet doen op het podium. Als je, als je tegen het publiek heel hard zegt... Deze voorstelling is niks... Dan gaan mensen ook denken, deze voorstelling is niet. Dat is ook wel grappig in de recensies. Ik zeg in de voorstelling zeg ik dat mijn vorige voorstelling briljant was. Dat, dat is meer een grap om, om, om een soort. En in bijna iedere recensie staat nu dat mijn vorige voorstelling briljant was. Dat vind ik heel leuk om te lezen. <lacht> dan denk ik, god, dat had ik misschien in de vorige voorstelling dan over die voorstelling moeten zeggen. Dan had het toen in de recensies <lacht> gestaan. Goed, dus er zit je een soort letterlijk. waanzinnige knee. Nee, kritiek, zoek, nee. Het nee nou, uh, uh, maar het is. Dus ik snap, ik, ja, ik snap dat zij dat eng vinden. Maar ik denk, nou goed, dat is dan mijn werk. Mm -hmm. is om, om dat dan toch maar te doen. En eens te kijken wat er gebeurt. En, uh, en Stimuleert hun, hun je dat dan werk juist is ook? als, als regisseur van... en producent is om, om, om me te vragen. Van weet je het zeker. En uh, er zijn ook andere dingen uh, die zij zeggen waar ik heel veel aan heb. hoor. Want ik, een van de dingen die ik heel erg waardeer aan Helga Foots. Dus de, mm -hmm, de impresario. Is dat zij me altijd wakker houdt over probeer nou niet iets te maken wat... Alleen maar over, over, wat alleen maar inzichtelijk is voor iemand die zelf maakt. Weet je wel, van die. Mm -hmm. van, en dat ben ik helemaal met de met één. De verleiding is soms wel groot, maar ik word wel eens moe ook in Nederland van, die, van de, de hoeveelheid romans die gaan over romanschrijvers die een roman aan het schrijven zijn. Mm -hmm. dat ik denk, ja, ik, de, de, dat, de, dat zal wel, maar vertel mij nou maar eens een keertje over een, uh, weet ik het, een bankier uit Almere. Maar wat heb jij er nu meer van gemaakt dan een man die onderzoekt wat het betekent om. Een voorstelling te maken. Ja, dat mogen mensen zelf beslissen. Maar ik heb in ieder geval in mijn hoofd de hele tijd gehad van. Um, als, ik, nou, als ik het persoonlijk maak mm -hmm. en uh, waarachtig. Het hoeft dus niet waar te zijn wat ik zeg. Maar wel waarachtig dat ik denk bij alles: oké, okay, deze. Dit, wat ik nu zeg klopt binnen de context van wat ik sta te zeggen. Um, dan gaan andere mensen het ook wel snappen. En dat is, dat is een heel eng. Uh, Mechanismen, maar um, een van de dingen die ik geleerd heb um, de afgelopen jaren sinds ik zelf iets ben gemaakt. Ik ben eigenlijk begonnen met een studie cultuurwetenschappen die heel beschouwend is. En dan kijk je altijd naar affe romans en affe films en affe toneelstukken. En dan krijg je een soort misverstand alsof dat altijd allemaal, allemaal afbedacht is en alleen nog eventjes in elkaar gezet moet worden. Mm -hmm. Terwijl dat ook een film ook maar in de montagekamer, nou we hebben die scène niet, nou dan moeten we het anders oplossen is dat ja. en een boek en een schrijver ook op een gegeven moment zegt... ja, sorry, ik moet het nu naar de uitgever sturen... want ik moet, me, ik moet, ik moet een nieuw boek gaan schrijven, want anders verdien ik niks. Dat soort dingen is heel, die spelen heel erg mee. Ik ben volkomen de draadkijk met waar ik heen wilde. Ik niet. Wat, want... want dat doe je in je voorstelling eigenlijk ook. Dat je zegt van de voorstelling is pas af... op het moment dat het applaus klinkt. De voorstelling is niet af zolang de die... voorstelling loopt. Ja. Bezig is. Is het trouwens, want het gaat... Het, Ik ben het helemaal het gaat, de draadgeven, maar het komt door mezelf. Hoor. Het, gaat, het gaat... Ja, het zou door mij komen. Zou, zou het, het gaat de, in zekere zin ook over um, de schoonheid. Nou, Dat zei je net ook al. De, je vorige voorstelling ging over de schoonheid van de herhaling. Deze voorstelling gaat in zekere zin over de schoonheid van het opnieuw beginnen. En uh, het, het opnieuw doen. Ja, en, en, een op, en een poging weer opnieuw naar iets te kijken wat je eigenlijk al kent. Want bijvoorbeeld... Ja een van de dingen die zich in de voorstelling heel erg opdrong... wat ik dus zelf eigenlijk helemaal niet wilde. Ik dacht, ik... Ik wist echt zeker, ik wilde nooit het feit dat ik kinderen heb... überhaupt, op wat voor manier... Ik wilde mijn kinderen daar niet meer lastig vallen. Ik, ik, ik voel me daar nog best wel heel dubbel over. Omdat ik denk, van ja, dat is iets heel anders. Zij hebben hun leven en ik heb mijn leven. Mm -hmm. En ik moet dat niet meer lastig vallen. Maar ze zijn pas ze merken er ja, nog niet heel veel vind, van. Ja, maar ik... Goed, het enige ook wat mensen te weten komen is dat ik kinderen gekregen heb. En dat vind ik nogal een ontboezeming. Maar daar kwam ik achter dat als ik het daar niet over zou hebben... dan was de voorstelling niet oprecht. Want dat is waar ik op dit moment in sta. En ik kwam er wel achter. Aldoende dat, het, dat, dat kinderen krijgen meer een voorstelling maken. En kinderen krijgen wel iets met elkaar gemeen hebben. Namelijk? Nou, als je kinderen krijgt dan um, leer je die kinderen, die ga je pas die ga je leren kennen. Het is helemaal niet dat je ze zelf maakt. En dat ze worden hoe jij ze kan maken. Mm -hmm. um, en, en, en het is een tweeling, dat heb ik dan ook verteld. Maar een tweeling is ook het, het, het is ook een, een symbool precies daarvoor. Want een tweeling is nooit precies hetzelfde. En een tweeling... Uh, uh, dus je, ja, je hebt ook een, een, ja, het is ook een soort motief dat je het hebt over de, dat, dat dat dat we zelf een tweeling zijn of zo. Dus ik op een gegeven moment dacht ik ja, nou, nu moet ik ook mijn eigen uh, mezelf op een gegeven moment tegenspreken en zeggen van ja, je kan wel allemaal beslissingen nemen over dat je dat nooit doet. En ik hoef ze niet mee het podium op te nemen en met ze uh, en en dansen te gaan met doen. met de babyfoon. Ja, maar ook dat het, het, het, moet, het moet. Maar ik kan het niet ontkennen. Mm -hmm. Dat is gewoon waar ik nu op dit moment mee bezig ben. Maar en daar gaat de voorstelling wel over? over. Ik ga af en toe, stel ik een vraag, hè, tussendoor. Ja? Ja, waarom maar... ben je daar zo waakzaam voor? Of waarom vind je dat zo'n ontboezeming? Nou, ik vind dat gewoon heel erg privé. En ik vind dat dat, dat... dat is iets waar ik nog heel erg aan moet wennen. Maar ik vind... Uh... Nou, ik, kijk... Ik, dat is ook een ding wat maar ik moeilijk vind. Alles is vind toch dan... privé? Wat een, een cabaretier een satiricus daar op dat podium staat te doen... is toch helemaal wie hij is? Nee, nee, absoluut niet. Nee, het leuke vind ik van... We zitten hier nu in de Smet-studio's... Ja. en ik geloof dat het een jaar of zo geleden... iets meer dan een jaar, anderhalf jaar geleden was ik hier... toen werd ik geïnterviewd, was het iets met Anil Ramdas. Mm -hmm. En toen had ik net zijn laatste boek gelezen. Daarvoor was ik daar niet, maar ik dacht toen ik heen ging... god, dat ga ik lezen dat, Badaal. Ja. Um, en dat vond, ik, dat vond ik een heel bijzonder boek. Dat gaat ook over iemand die heel erg lijkt op Anil Randas. Mm -hmm. En dat is een heel spannend gegeven. Omdat je daarmee de aandacht meteen hebt. Maar tegelijkertijd was het eigenlijk een essay. En ging dat boek eigenlijk over heel veel andere dingen. Het ging, over, over, uh, over, ja, het ging ook over maken en over ijdelheid en over zelfoverschatting. En hij had zichzelf gebruikt... Op, op een manier, omdat inderdaad, inderdaad iedereen alles, anders toch maar zou zeggen... dat ben jij toch. Met tegelijkertijd mm -hmm. is dat een hele banale manier om er naar te kijken. En ik hoop in ieder geval, als ik iets maak... Nou, wat ik zei, het moet een machine zijn... die van zichzelf op het podium kan staan. Dus ik speel hem wel. En ik, ik, ik gebruik het feit dat ik zeg ik... en dat mensen mm -hmm. denken dat is hij. Maar het moet daar binnen dat podium coherent zijn. Ik moet niet dingen van buiten het podium gebruiken om het publiek te chanteren. Of ja, maar ik toch heb ooit je jezelf ik... dan tegen. Want je zegt ook... Ik, ik vond wel dat ik dat persoonlijke element Ja, in dus hij moet brengen. wel... Waarom dat dan? bedoel ik met dat hij dat waarachtig moet zijn... maar het hoeft niet uh, de werkelijkheid te zijn. Dus ik, tuurlijk moet ik... Moet ik uh, maar als ik een manier had gevonden... Om het, om het helemaal niet te zeggen... dat het ook waarachtig was, had ik dat wel gedaan. Maar ik... ik uh, weet je, je kan al, maar mensen zeggen, je kan je fantasie het... alles verzinnen... Maar het probleem is, dat is helemaal niet waar. Je kan alleen maar verzinnen wat er in je hoofd opkomt. Ja. En dus ik zat vast met die puzzelstukjes die voor me op tafel lagen. Ja, dat, dat was wat, daar, daar zaten die kinderen in. Dat is nou eenmaal zo. Maar die gedachten die uh, bij je opkwamen, dus het allemaal opnieuw zien, voor het eerst zien... Hebben, nou, heeft toch alles te maken met het feit dat die twee kinderen geboren waren? Nou ja, het nou... achteraf lijkt dat wel zo. Ja. Maar ik, uh, ik wist nog niet dat ik vader zou worden... toen ik die titel koos en dat thema koos. En dat bedoel ik met dat ik wel het vertrouwen heb... dat ook als je geen kinderen hebt of dat je niet een tweeling hebt... of dat je niet Micha Wertheim heet... Mm -hmm. dat je toch kan snappen waar de voorstelling over gaat. Dat mm. is natuurlijk het, het, het, het, het, het, het eigenaardige van kunst. Dat iemand iets maakt en dat ik het niet gemaakt heb... maar dat ik ernaar kan kijken en dat ik kan denken... ja dit. Hier, dit spreekt me wel aan. Of dat dat helemaal niet gebeurt. Zoals bij Mike Kelly bij mij: dat ik daar rondliep en dat ik dacht: ik, ik, ik, ik, ik er gebeurde niks. Ja, nou, mm. dat, is, dat is op zich niet een hele grote ramp. Um. Maar, maar denk jij dan dat, uh, want je maakt de vergelijking tussen uh, mensen die een smartphone hebben en mensen die kinderen hebben. Uh, dus mensen zijn natuurlijk ook mensen met kinderen en een smartphone. Maar de vergelijking maak je en dat je in paniek raakt als je, als je het kwijt bent. Mm -hmm. um, denk je dat iemand met kinderen anders naar de wereld kijkt dan iemand zonder kinderen? De, nou, Die grap kwam voort uit dat ik dacht van... Ik ken natuurlijk ook mensen die geen kinderen kunnen krijgen en dat heel graag willen. Dat mm -hmm. bij mijn leeftijd begint, dat is iets waar ik vroeger niet zo mee bezig was. En pas eigenlijk toen ik kinderen had, realiseerde meter. ik me. Realiseerde ik me opeens van jeetje, dat is, dat, dat, als, dat, als dat niet was gelukt, als dat mis was gegaan op een van de, of een of andere, of dat kan nog steeds misgaan. Um, dat, dus ik voelde dat je zegt, ja, kinderen, en ik, dat zei ik op het podium en dan dacht ik steeds van ja, er zitten gewoon mensen in de zaal bij wie je nu echt in één keer een wond opentrekt. Oh ja, kinderen. En, een, en het cliché, dan word je een beter mens en zo. Dus dat cliché wilde ik, dat wilde ik onderuit halen. Dat, dat je een beter mens wordt. Dus ik geloof dat ik in de voorstelling zeg ik nu van... nou ja, beter mens, ik word een nog beter mens. En, en toen dacht ik van ja, maar ik heb geen zin om daar een soort... En toen, dacht ik, en toen opeens kwam dat grapje van die telefoon... vooral omdat ik dacht van dat je dan tegen, kan zeggen... van, nou, er zijn natuurlijk mensen die heel graag een smartphone willen maar er geen kunnen krijgen. Kijk, dat is een, dat is wel een leuke grap mm -hmm. en het is een manier voor mij om toch daar even dat even aangeraakt te hebben en daarmee te, en dat ik ook zei je moet er niet aan denken dat je hem kwijtraakt. Nou, dat vind ik over een smartphone vind ik dat heel grappig als ik dat over kinderen sta te zeggen op het podium vind ik dat pathetisch en ik kan dat niet. Misschien dat iemand anders het kan, maar ik ik het, dat nee dat is, mm. dat is dat is dat is hetzelfde als op het podium opeens stilstaan en zeggen mensen. Morgen kan het afgelopen zijn. En dan het licht uit. En dat iedereen dan huilend in de zaal. Ik kan, vind ik zo melodramatisch. Dat kan ik niet maken. Dus daar dus dan wil ik het via een grap doen. En zo kwam dat grap. En toen dacht ik opeens van. Hey, uh, er zit ook een voeding aan een smartphone. En je zit vaak aan je smartphone te aaien. En je hebt hem de hele tijd in je hand. En, en soms dan staat hij op sleep. Terwijl je dacht dat hij dat hij niet meer deed. En dan was hij gewoon op sleep. En dan ben je opgelucht. En toen, dan wordt dat een heel verhaal. Maar dat, dat, dat, dat druppelt er allemaal uit. Omdat er eigenlijk één... Grapje, eerst kwam. Heeft het je heel erg veranderd eigenlijk, dat vaderschap? Ja, ja, ja en nee. Hm. Ik bedoel, ik, ik geloof niet dat ik milder ben geworden of een beter persoon ben geworden. Dat vind ik allemaal hele grote uh, clichés. Klischees. Maar ik ben. Uh, ja, het, ja het, het, zijn, het, dat, het zijn allemaal hele grote clichés die waar zijn. Worden over dat, dat je leven groter wordt dan het was. Ik had niet het idee dat mijn leven daarvoor nou niet rijk is. En vrienden die ik heb die geen kinderen hebben, heb je heb nou niet het idee van ze hebben geen idee. En sommige mensen met kinderen denk ik ook van, goh, maar dat is toch, je hebt toch kinderen, zou je dan. Dus nee, ik, dat, dat heb ik eigenlijk niet. Maar met, maar wat ik wel interessant vond in deze voorstelling is, om zo'n cliché is. Dat, dat, dat heb ik moeten doen. Dat drong zich op om dat cliché in de ogen te kijken. En te zeggen van ja, je kan wel zeggen ik hou niet van clichés. Aan de andere kant, iedere dag als je een kind, je eigen kind vast hebt... is dat iets, iets net als liefde. Daar kan je dan toch weer een nieuw liedje over schrijven. Hm. Terwijl daar best al wat liedjes over geschreven zijn. Het gaat ook nog even over dat je hoopte dat het meisjes zouden zijn. Zodat je niet zou hoeven nadenken over ze wel of niet laten besnijden. Wat is het geworden eigenlijk? Nou, maar dat bedoel ik met dat, dat, dat vind ik hele privéachtige dingen. Dus ik maak er een grap over die totaal niks prijs geeft over wat ik doe met mijn kinderen. Dat, hmm. dat vind ik, dat gaat echt niemand wat aan. Wat wel mensen aangaat is dat... Toch vind je het wel belangrijk om het ja, aan te ik, snijden. Ja, maar ik kan wel voor mezelf uitleggen waarom ik dat stukje erin heb gedaan. Dat hmm. is namelijk dat als je kinderen hebt, dat je opeens onderdeel ergens, een soort onderdeel druk voelt van een traditie. Ik ben... Je hebt mijn opa en mijn overgrootvader en dan ben mijn kinderen. En hoe zet je die traditie voort? En dat is ook bij het maakproces. Ik heb een vorig programma gemaakt. moet een nieuw programma maken. Die dingen moeten allemaal... Opeens zit je aan verwachtingen vast. terwijl je dat... Nou, dus dat, dat vond ik een spannend gegeven. Het is onzin om te zeggen dat er geen verleden is. Maar het is ook heel eng om je door dat verleden te laten leiden. En ik vond besnijdenis, in mijn geval... vond ik een mooie kapstok om dat aan op te, op te hangen. hangen. Om vervolgens een stukje... Volgens mij een grappig stuk te schrijven. Ja, wat wat nogal ontspoort en in hele andere dingen uitkomt. Maar wat ik met mijn kinderen doe en wat mijn kinderen doen... dat, dat bedoel ik, met dat gaat niemand wat aan. Dat bedoel ik niet op een uh, nare manier. Maar dat, voor mij is dat heel belangrijk om dat uh, gescheiden te houden. Uh, ik, we spraken Michael Schaap nog even. Een goede vriend uh, van je. Die een documentaire heeft gemaakt hè, over uh, besnijdenis. Een goede vriend die, die, geloof ik, mijn kinderen nog niet gezien heeft. hoor. Dus... Nee, echt waar? <laughs> ik bedoel, <laughs> ik weet niet hoe jullie op het idee zijn gekomen. Ik vind een aardige jongen en ik ken hem. Ik mag hem heel erg graag. Maar... Oh, vandaar de, dat, de dat de hij zegt: ja, Hij houdt vrienden... vriendschap ook op afstand. Ik? Ja. Ja, misschien. Zeg, als dat zegt hij. Ja. Oké, okay, nou, volgens mij heb ik niet. Nou, dan nou ga ik via de radio. Maar volgens mij heb ik hem nooit weggestuurd toen hij voor de deur stond. Hoor. Nee, maar de, ja, oh, ja, goede vriend. Maar ik, ik ken hem al heel erg lang. En ik, uh, we hebben een zwak voor elkaar. Maar wat zei die? Nou, dat hij? Nou, dat jullie wel een gesprek daarover hebben gehad. Jullie hebben samen in een studentenhuis gewoond. Hè? Uit die periode kennen jullie elkaar nog, tenminste. heeft hij Nee, ik en... heb, ik heb drie maanden bij de of vier maanden bij Waskracht gewerkt bij de VPRO. En dan moest ik met de trein moest ik naar Hilversum en dan moest ik terug. En ik kwam helemaal tot niks. Dit was nog voordat ik uh, cabaretprogramma had. Ik deed wel een beetje stand-up. Ik, ik, ik zat daar alleen maar achter de computer te wachten... totdat tot, tot je naar de kantine mocht. En dan kon je dan een kroket nemen. Met, met, met, en dan was ik erg benieuwd wat er vandaag bij was. En dan uiteindelijk zat ik te kijken tot ik weer met de trein terug moest. Dus to, daar ben ik erachter gekomen. Ja, en je dat... weer lekker in je eentje was ja precies dat Want dat, ik, dat, gaat dat toch voor het mij beste. ja nou dus daar kwam in ieder geval en dat, en daar zat hij ook in de trein en hij sprak mij de hele tijd aan <lacht> uh, en uh, eerst dacht ik van wat is dat voor vervelende <lacht> jongen maar toen uiteindelijk vond ik hem toch ook wel heel erg charmant en leuk de hokjesman hè inmiddels de hokjesman ja, maar ja. toen toen gewoon iemand die... Uh... Ja. Nou, jullie hadden elkaar in elk geval nog gebeld... toen de hokjesman uh, net uh, bijna afgerond was. Want die serie is nu afgerond. En, en, en toen zat jij natuurlijk vlak voor die première... en hij zei, het was de hel. Het was lijden, lijden, verdoemenissen. Ja. Het is <lacht> verschrikkelijk hoe die er dan aan toe is. Nee, ja, nee, dat, dat, dat, dat, dat klopt wel. Of ja, nou ja, ik wil het ook niet overdrijven. Maar ik, ja, ik, ik, ik, ik had toch onderschat hoe omdat je niet weet waar je uitkomt, heb je de hele tijd het idee... Ja, dit klinkt zo... Dat je verdrinkt, maar het is... Het, kijk, de kunst is om iets te maken... Ik wil mezelf verrassen. Dus dan kan ik niet al kiezen van... Nou, ik ga iets maken en dan eindig ik daarmee. Ik kan dat niet. Dus ik, dan is het een kwestie van de hele tijd in het donker blijven stoppen. En juist als je denkt, ik loop de goede kant op... Dan durf durven toegeven van... Oh nee, dit is een valstrik nu, nu... Ik, want ik wist, er zijn heel veel manieren om een voorstelling over je kinderen te maken... op een manier dat het, dat het, dat het, dat het weer lekker voelt. Maar, maar dat voelde voor mij niet goed. Hm. Dus dan moest ik weer een stap terug doen en zeggen nee. Dit, dit. En soms de andere kant op, dat ik dacht... ja, ik heb het nu zo cerebraal gemaakt. Het is nu zo cryptisch. Uh, dat ik op een gegeven moment ook... Dat, dat dan voel je aan het de reactie van het publiek van ja, dat is... En dan Te dan cryptisch. Hoe zit het eigenlijk? Want je noemde net Waskracht, waar je dus een, een paar maanden, wat was het, hebt rondgelopen ja. en toch ook wel wat hebt gedaan volgens mij. Maar de, de, jouw verhouding nou, het met het medium, uh, televisie, is een heel ingewikkelde. Hè? Um... Nou, ik vond Waskracht vond ik een heel erg leuk programma. Ik geloof wel dat het feit dat Waskracht niet meer bestaat, dat dat ook wel. Dat dat wel symbool staat voor dat, dat iets wat afgesloten is bij de televisie. Dat je namelijk, dat was een programma waarbij iedere week nog niet vaststond wat de inhoud was, wat de vorm was en welke kant het op ging. Precies waar jij van houdt. Ja, waar ik van hou, omdat het verrassend moet... is en omdat, het, dat, dat, dat, omdat dat een hele leuke manier is om iets te mogen maken. En ik heb, wel, ik heb, ik heb ooit wel eens een radiodocumentaire. Vroeger maakte ik vaak radiodocumentaires. Heb ik wel eens een subsidie moeten aanvragen voor een radiodocumentaire. En dan moest je van tevoren schrijven waar die documentaire over ging. En dat heb ik zo, altijd zo raadslachtig gevonden. Hoe kan, kan je nou van tevoren zeggen waar het over gaat? Nou, ik heb dat bij mijn theaterprogramma ook een beetje moeten doen. Want er moet de titel moet er zijn. En dat, dat is er wel. Maar niet vier a dat, dat, dat is. Dan zet je jezelf alleen maar vast. En de, de televisiemakers die je ken... Die, die dat toch kunnen, en daar is Michael Schaap daar waarschijnlijk ook wel eentje van... dat zijn dus mensen die dus heel goed zijn en allemaal beloftes doen... en daarna denken van, jullie kunnen allemaal door de stond zakken. Ik ga maken wat ik zelf maak. En het dan toch wel... Ja, en dat vind ik heel moeilijk in zo'n groep. En het, de, de zegen die ik heb, is dat ik een impresariaat heb, Helga... die dus wel meedenkt en ook, ook zegt, zou je dat wel doen? Maar tegelijkertijd het volste vertrouwen heeft. Dus ook als in die laatste paar maanden dat ik echt richting zenuwinzinking ga... Dat en dat ik dan ook heel vaak denk... nou, ze bellen op en ze trekken de stekker eruit. Of ik bel op en ik trek de stekker eruit. En, dat ze dan, en ik word dan ook wel onaangenaam. En ik ga twijfelen en ik ga mensen de schuld geven. En daarna weer opbellen dat het me spijt. En heel Omdat ik niet zijn. zo goed weet. Ik weet het gewoon niet zo goed. En dat, dat is een hele zegen om dan een regisseur te hebben. Een, een Want Dick van der Toorn... Ook die daar, die daar dan een soort zekerheid heeft van het komt wel goed. Om daar ook het? vervolgens verschrikkelijke hoe, hoe, ruzie mee te krijgen. Hoe, hoe, hoe komt het eigenlijk dat, dat je... Ben je nou echt nog nooit in de wereld draait door geweest? Als gast? Ja. Nee. Nou. En, en waar, waar heeft dat mee te maken? Ben jij er wel geweest? Nee, natuurlijk niet. Ik ben gewoon een interviewer. Jij bent een cabaretier nou, je en die schuiven die daar die nog zit er geloof ik iedere dag, toch? Met zijn overhemd. Die andere collega, ja. ja. Maar die is meer dan alleen maar interviewer. Oh nou zeg, maar, wat maar, denk je maar, jezelf zo... Maar, maar, maar oh, vertel eens. Hij dat meer is dan een Heb jij enig idee, hebben ze je wel eens uitgenodigd? Nou, ik weet wel, het is, ik, ik moet eerlijk zeggen dat het niet, ja, het is niet mijn, uh, uh, uh, het is niet mijn grote droom. Ik, sowieso om interviews te geven en zo. Dus het is niet dat ik heel erg... In het begin vond, hoopte ik wel eens van, goh, misschien mag ik een keertje langskomen, want dan... Krijg ik wat publiek? Want in het begin zaten er heel weinig mensen in de zaal. Het, nog steeds zit het niet vol, vaak buiten de grote steden. Dus dan denk ik: het zou wel goed zijn. Ik ga waarschijnlijk ook naar Paul Witteman nog wel om toch zoiets te doen. Mm -hmm. Maar ik geloof dat ik voor het eerst pas welkom was toen er, toen, toen er dat reddetje was over die, uh, die mensen die in Roermond allemaal heel boos werden over mijn grappen. Oh ja. Toen mocht ik komen en toen, was ik, toen dacht ik: ja, dit is dus wat niet deugt aan dit programma. Want ze zijn dus niet geïnteresseerd in mijn voorstelling. Ze zijn geïnteresseerd in een redditje. En dat is hun goed recht. Maar ik had toen al drie programma's gemaakt. En uh, daar, daar was geen interesse voor. Ik had in Engeland toen opgetreden. Weet je nog, dat ging heel erg goed. En toen wilden ze alleen maar, uh, alleen maar de bekende namen hebben. En de bekende namen zijn de mensen die daar al geweest zijn. En dus ja, ik, moet, maar ik sta er niet erg te springen. En ik denk ook dat als ik er nu zou... Ik, ik, kan, kan heel, ik vind het nu al moeilijk om. om ik geloof dat jij, jij ook zo nu naar vragen wil stellen. Maar ik vind ook wel, <lacht> ik zou heel graag een keer een antwoord willen geven. En dat, dat kan ik niet in drie minuten tegenover iemand die alles fantastisch vindt. Terwijl ik de het denk, maar dat vond je bij de vorige gast en dat vind je bij iedereen. Dus kunststof uh, vertrouw ik dan wel. Ja. Maar ik weet niet of ik daarna, ik geloof ook. Uh, ik geloof ook dat ik uh, dat, dat, dat ik ook niet heel hoog op hun lijst sta. Maar misschien als ik heel erg zou lobbyen dat ik. Dat zij, dat ik dat, ja, maar ik vind het niet een heel, ik, Gelukkig uh, En ik heb ook wel ga, ga andere tegel dingen maar te doen. Gaat Micha? Op de tegel. Het is alweer voorbij. Dus echt nog heel veel wat ik aan je had willen vragen. Ah, stel de vragen dan. maar. Je praat zoveel, wat, wat ook wel de bedoeling is. Wat komt erop? Je voort voortaan minder praten. Ik nee, het is heel erg van. goed wat je doet, maar er was nog zoveel meer. Beter luisteren maak ik er dan van. Wie jij of ik? Ik. Wat staat ik er nu? Ik beter zal luisteren. voortaan. Ik ga het nog een keer schrijven. Beter luisteren. De, scho de schoonheid van de herhaling. Ik zal voortaan beter luisteren. Dank je wel, Micha Wertheim. En ik hoop dat ze ook buiten de grote steden echt gaan kijken. Want het is uh, zeer de moeite waard, voor je het ja, weet. Dat vind ik zeg ik, ik dan leuk. toch maar, want het is ook echt Ja, Ik had eerst bedacht dat ik, ik ook op ging schrijven van er zijn nog kaarten. Twee dingen is zo dadelijk te beluisteren, dat moet ik even zeggen. Alice oh. de Bruin die spreekt met de televisiemaker Fons de Poel... over de rol van het katholieke geloof in zijn werk en in zijn leven. Mooie avond, dank je wel, Micha. Dank meneer Wertheim. dit was aflevering 2594. Ja, het morgen actrice Esther Scheldwacht die in haar Sunshine show een Thijs Traverstiets speelt. Ja, ha, ha, ha. tot dan. Radio 1. Nee. Kens NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.